Goedemorgen, beste luisteraars. Bij deze 405e aflevering van die elektrofoon op Usteek Radio Viva. Walle Mwe, Le Cazellette, een gier noopvraag, maar we moeten toch een keer weer komen op wat dat mijn verleden is. Uh, wat aan mijn verleden kiemen is beantwoord. En niet, of niet, illega, helemaal niet, of niet helemaal is uh, beantwoord uh, geworden. Walle Lanthe over Dan Nevier. En dat is natuurlijk een Frans woord, maar we zouden graag weten in welke betekenis dat Dan Nevier bij ons nog gebruikt werd. En we al vroeger ook naar ruimende gezektes op uh, legumen bijvoorbeeld. Er zijn er een paar opgegeven, lees zondag. Paradijs, moeten grazen, en Moedegrijs en vachalotten, de, de vraag is: zijn er nog ruimende gezegden op dat soort van leugumen? En uh, we hadden het over verbazing. Ja, je kunt van verbazing van alles doen. En er zijn nogal wat wendingen uh, in het Assas en ook in het Brabants. Uh, beginnende met: zetten daarvan niet of zetten daarvan geen. En de vraag is: kinderen gaan dat soort van wendingen, waardoor dat een. Uh, alle, allergroetste verbazing uitgedrukt werd. Zij ervan niet, of zij ervan geen. We gaan het ook over schoonekus En een voorbeeld is uh, trouwens opgegeven, blijft dat maar schoenetjes af. De vraag is, wat drukt dat schoenetjes uit, wat betekent dat schoonekus En de kinderen gaan nog voorbeelden waarin dat schoonekus bij ons werd gebruikt. Wat ik doek over uh, lispelen en iemand dat uh, lispelt is natuurlijk een klein gebrek. En het was niet de bedoeling van uh, de spot te drijven met mensen die lispelen, maar wel taalkundig te bekijken uh, hoe men dit uh, uh, heuvel, zal ik maar zeggen, in de taal weergeeft. Welke varianten bestaan er dus op? Hoe, uh, wil, of hoe drukken wij uit dat iemand uh, lispelt? We gaan het ook over kinderen en uh, mannen die wat veel gedronken aan en die ontsnappen gemakkelijk aan een gevaar waar de anderen moeilijker aan ontkomen. En hoe drukken we dat uit? En er zijn een paar reacties binnengekomen. Die hebben een speciaal Dingerbewaarder, werd er gezegd. en dat is juist ook Of die hebben een De vraag is: kunnen we nog varianten om dat uit te drukken? Uh, hetzelfde willen we weten met uh, het niet uh, uitdagen of het best niet uitdagen van het lot. Uh, dus uh, inderdaad best dat het lot niet al te veel uitdaagt. En hoe drukken we dat op zijn asses? uit. Ge meugd mee aan geluk, niet zottaven is ons gezeid, maar er zijn vermoedelijk nog iwa wat varianten daarop. En dan hebben we gesproken over een van onze uh, oudste luisteraars, Karel de Bouw, de bekende Assese schilder, die ons uh, opgaf dat er een speciaal woord bestond voor een wederdienst. En dat was een wederdienst die door de huurder van een land moest verricht werden voor het feit dat een pachter het land uh, had omgeploegd. Dus werkte A uh, verricht, om het op zijn assen te zeggen. En de vraag is, uh, hoe noemde men dat wederdienst? En dat was zelfs ook een vraag van een fractie van die wederdienst. Want uh, die wederdienst kon niet, of mogelijk, niet in één keer, uh, verricht werden. En dan er bleven nog een stukje ervan over en zelfs dat stukje van die wederdienst had volgens Karel de Bouw. Een naam. En we willen dat ook even nog bevestigd worden. En dan zijn er natuurlijk een geheel die uh, nu vragen, voor ons beperken tot de belangrijkste, Julien. Ja. Wat is een noppulp? Een no is een typisch Brabants woord. Uh, de vorming is uh, onbekend, maar we willen weten in welke uitdrukkingen uh, we dat woord gebruiken. Een no Wat is een noppulp? En in welke zin gebruiken we dat woord? Als een kind valt of een, een, een overmins valt, dan werd dan geholpen om op te staan en dan vragen we hoe we dat uitdrukken in het dialect. Bijvoorbeeld dat klan was gevallen, ik ken men, hoe zeggen we dat? Het helpen opstaan van gevallen, kinderen of bejaarden bijvoorbeeld. Een andere vraag. Hoe drukken we uit dat iemand uh, zijn grill, zijn uh, bui, zijn driftbui, zeg maar, zijn kuren heeft? Iemand heeft zijn boze bui, zijn grill. En hoe zeggen we dat? Op zijn Brabants. Een andere volkswijsheid uh, uh, distelsteken... Dat is uh, vaak onbegonnen werk, misschien heeft Julien dat vroeger ook ondervonden. Dat uh, distelsteken dat dat uh, niet altijd uh, afgemaakt werk is en de vraag is hoe drukken we dat uit. Dat distelsteken vaak onbegonnen werk is. Er is een tijd geweest dat de kerkklok onafgebroken werd geluid ter ere van een overledene. De vraag is hoe noemden we dat? gebeurt dan nog en hoe noemen we dus het onafgebroken loon het luiden ter ere van een overledene en uh, iemand is kort en goed zijn waarheid zeggen hoe zeggen we dat hè? kut en goed in zijn waarheid zeggen dat zijn heel wat uitdrukkingen dat ze in als en daarbuiten ook gebruiken hoe noemen we een speculaaskoek gebakken in de vorm van een man, dat zal niet moeilijk zijn. En welke betekenissen geven we aan speeldingen? Wij laten de ge voorbeelden goed van zinnen waarin dat het woord speeldingen voorkomt. Met welke woorden sturen ze bij ons iemand weg dat uh, storend luistervinkt, bijvoorbeeld kinderen dat in de buurt zijn, kinderen uh, wier aanwezigheid als storend, luistervinkend wordt ervaren, en hoe sturen ze de kinderen dan weg? Met welke uitdrukking bijvoorbeeld? Wel zal gij weten hoe dat we het hout noemen, het aard van de Noord-Amerikaanse pijnboom, de peach pine de Pinus rigada. Een speciale houtsoort en de vraag is, kennen wij de soort hout en hoe noemen we dat op zijn Brabants? We zitten met het woord spuit bezig en er zijn nogal wat wendingen mee of rond, dat woord spuit en wij ze aan gaan weten of er gaan uitdrukkingen rond kind. Bijvoorbeeld, wat zeggen ze bij ons als iemand zei dat een spuitheid over die dat is gebeurd? Of als iemand uh, spuitheid nadat uh, het kwaad is gebeurd? Hoe zeggen we dat? Het gaat dus over het woord spuit. Uh, volksgeneeskunde weer. Uh, nuchter Spieksel. dat is een belangrijk element in de volksgeneeskunde, wanneer gebruiken ze of gebruikten we dat en waffe nuchter spieksel. Waar deen ze dat allemaal aan, met welke bedoeling? Wat zeggen wij bij de ontmoeting van iemand die men in geen jaren meer gezien heeft? Dan zijn er ook zo'n de klassieke wendingen. Je komt iemand tegen de slankleen dat je gezien hebt en dan werd er dus zo een wending gebruikt. Nog zo'n uitdrukking waar we meer uitleg over willen, op een goede wa zitten. Wat betekent dat? En kinderen gaan daar uh, varianten op, zijn er daar andere wendingen voor, voor hetzelfde uh, uit te drukken. Op een goede wa zitten. Hoe noemen we het zuigen van een, bijvoorbeeld een lam bij een vreemde moeder? Het kwam dus wel eens voor dat, men ging, dat een lam, een dier, een jong dier, ging zuigen bij een vreemde moeder. En we dat een woord. En dan, dat is mijn artikel zo niet, we hebben het vleertje over artikel gehad, dat is mijn artikel zo niet, wat betekent de wending en wat betekent het woord artikel in die uitdrukking? Ja Julien, de Anneviers van Vleekie, daar zijn wel een paar reacties op gekomen. <coughs> dat is natuurlijk Frans Wout dat niet zo direct door de boer gebruikt werd. Hè. Dat is de nee. boer van een Nevier. De boer dan eigenlijk wat hij het aan den wil. De Pumbak. Le Pumbak. Uh, het zal dus zo zijn dat de Anneviers recenter is, dat hij ingevuurd is, vermoedelijk uit, uit Brussel. Maar nog altijd, ik heb het vliegen zondag nog goed, dat er mensen zeggen, Ja, welke, ik dat zijn een nevier. Dat wordt nog veel gezegd. Ook in de zin van, uh, de zullen bedienden zijn: een, een, een wasbak. Een klaar wasbak. Een wasbak met een, ja. een afloop. Ja, dat is een nevier. Ja, in een wc, een klaar nevier. Voilà, een nevier. In de badkamer waar dat ga wassen, dat is een Névié. Maar de Pombaksoe, daar steken ze toch wel de Pombak bij. Ja, ja, ja. Er is ook een verschil in omvang, zul jij? Ja. Een Pombak is een stukje groeder. Dus een hele groete, of kan groeder zijn, en een Névié niet. Hallo, dag Maurice, je Maries. Ik ben juist bezig over de neuvier. Ja. Ja, Dan dat is in Nassau het gewoon van Pombak. Ja. Dat is nooit gewoon een boombak En de meeste mensen, hè, dus de gebroken EVG niet, maar willen een evg kind ook dat meer verklein worden. Een de, de Dat de klopt, hè. Een he? omdat het op een of in een wc, dat staat een evg Ja. En dat is, een dus zo gezegd, een heel vast Ja. Want vroeger dus, <coughs> dus, want eigenlijk is dat, de, de, dat, dat de is eigenlijk dus een lavabo, hè. Ja. En vroeger was dat dus een lavabokasse. Ja. He, wat was vroeger dus, De die taal opstond, dat dus, ja. we kennen met water, dat we uh, een ja. pakje vizierden zo. Ja. Dat was een lavabulkast. Kas, he. ja. Je ging daarna vervangen, je zou gezegd zijn, is een die, die, die toiletkast. He. Ja. Maar een onkel dat we aan de schrijnwerker hadden, hadden we ook meubelen. Ja, ja. En daar kwam een koppel, ga ik in hem noemen, een slaapkamer kopen. Ja. En die vrouw zei tegen haar man, ze hadden ook geen lavabulken pakken. Mensen hadden man, ik slaap er zo ruim gehern in een Maar Hij <laughs> oh, wist niet wat dat een lavabou was. Ja. Dat zeg je een buisje hoor. Ja, ja, ja, dat is wel. Ja, jonge, ja, dat wel. dat waren natuurlijk vreemde de mensen wist niet wat dat was, hè? Je ja, wist niet wat dat was. Dat is echt... Maar die lavabookkast deze in de duidbuk was. Ja, ja, ja zo'n platte kast zo met dikjes met een merber en blad ja. ja, en daar lag zo een merber en blad op, hè. Dus want als dat. Er moest dat een een blad geweest doen met in dus dat water te dat hè? Daar lag dat gaan een, ja. een blad op. Hè. Ja, zeg Maurice, maar dat was ook meer uh, sieraad, dat iets anders dan van de mensen gebruikt aan die rok. Ja, maar dat zeker. Misschien in de kijken, daar al <laughs> vol stof. Dat, ziet, dat, dat, ziet, dat <laughs> is dat toch zeker. vol stof. Het ja. was inderdaad niks praktisch. Hè? Een grote en ja, ja, als er geen ja. volk had in, hij je gebruikt met een handtukbaal, was zo een bakskambouwk van, een kameraad en zo. Ja, dat een stukje no, hè? Dat was gewoon de ornament. Dat stond daar verloren ja uh, ja. Gelukkig zijn de mensen net praktischer geworden en hebben ze een badkamer geïnstalleerd met een evj niet. een in, <laughs> ja. ja. En dan is het ook meer de evj dat zelf door zo Ja. Terwijl ja. dus dat moet een hele grote zand zijn. Maar wat als Julien zei van dat poembak, dat spel zo is, Maris, dan is inderdaad het grote model wat gekost... O, dat van alles in dat poembak. Dat was de poembak met een afdrupdingen aan De plodder was er maar weer Zeker dat. Ja, ja, dat denk je. Niet alleen de was van de dus, maar ook wel... De plodder was. Ja, ja. En in de poembak, daar stond gewoonlijk, nee, maar Maurice dat was een zo, daar stond onder de pomp. Ja, ja, zeker. En de poembak daar los, langs, maar hoe Ja. gaat erbij. En basis, ze noemen ze dan ook, dus nee, niet dus dat het is, noemen ze dan nog altijd een ja, poembak, hè. Ja, ja. Ja, ja. Ze noemen ja, ja. De poembak, uh, over dat overdoetloon. Uh, het is dat gedurende luidend is bij het overdoen, dat is overdoet, in Baselijn dat overdoetloon. Overdoetloon? Overdoetloon, ja. En dat is dus het aanhoudend? En het aanhoudend uh, luiden dus van de klokken dat er iemand gestorven is. En wanneer gebeurde dat maar eens? Uh, bij, ah, praktisch onmiddellijk dus vanaf het bekend was. Ja? Ja. Oeh, dat mens was nog niet kade als al al, al loors opsturen naar de kerk. Dus om, of <coughs> zowel dus de, de, de pastoren, daar waar wittegen dan, dus in, tautis, in Mausel in en koppels begon te loon, Maar ging hem dan in het weer naal. Want gekost in Mausel Horen dat een vrouw was of een man was. Ah ja? Wat kostte ja. dat nou hoor? Ah wel, als er een vrouw was, begossen ze met een klein klok. Oh. En viel de grote oh, ja, klok ja, ja. in. Ah ja, ja, oei, oei. En als een man was dus, begon ze met een groene klok en vierde klein. En dat is nog altijd zo, hè. Ja? Ja, dat gebeurt nog altijd zo, ja. ja. Maar dat is niet meer het werk van de loor, maar dat gebeurt dus uh, nou, nou, nee, elektrisch. Nee, nee, nee, na nee. nou zijn er geen loors meer dus. Na nou, dus uh, uh, rond de kerk worden er een paar mensen dus dat heel de weg dus ter beschikking stellen. Ja. Uh, ze wonen bij pakken hoor. Dat is een interessant detail wat je ons dat zegt. Uh, ja, de vraag ja. is, uh, gebeurt dat ook op een ander? Dat men dus voor vrouwen eerst de kleine klok en, en daarna de grote klok uh, ja, liet loon ja. en bij de man omgekeerd? Omgekeerd, ja. Aha. En dat was in mazel over loon. Over loon. ja. Wie kent de uitdrukking overdoet loon? Dat is ja, nog... Het uh, sluit de overdoet uh, een keer. Uh, nee, het, uh, het op, moet een graal Op moederman zijn. Ja. Ze zullen het uh, direct uit Groenland. Aha. Ja. Die gaan vergrutseltjes op al, Ja? Ja, ja. ja okay. En je gaat daarin in als geweten uh, Julien? Nee, ja, nee. Ja. In Walpurg daar doen ze dat, zeg. Dat als een Angelus loon, hè, dan begint hij ja, anders te loon als er iemand dood is. Ja? Ja. Het is een keer aan de pastoor vanaf om vragen. Ja. Goed, Maurice, heb jij nog iets voor ons? Wat? Vervolgens de uitdrukking vervolgens beginnen ze een grillen en zo. Ja. En hij is een striel. Ja, het striel, ja. Hij is een loon. Ja. Hij is moeilijk en dwijs. Ja. Hij is wel niet zitten. Het zitten, Ja. Hij is van een vorm. Ja. Hij is moeilijk en vies. Ja. ...of in zijn gewijzen. Ja. Dat zijn zo de voornaamten ja. dat ik opgeschreven. kom geschreven had. Dat zullen er nog wel zijn, hè? Ja, zeker, absoluut. Zeker. Goed, Maurice. Goed. Bedankt uh, ja. voor de wending uh, en voor het meewerken uh, dat over Doet Loon. Hallo. Dag dag, en Dag, Dolf. Ja. Maar u bent over aan de vee bezig geweest, hè? Ja. ja. Ik kon er ook nog iets van zeggen. Doe maar. Nee, nee, veevaartelijk, hè? Dat staat in de badkamer. Ja. Dat staat gewoonlijk op... Ja, dat je dat op twee ejder zingen en je dat op een poot staat, op een schokkel hè? Ja, ja. En uh, waar uh, dat schokkelast uit ondervee zogezegd na afloop de buis niet te zien, hè? Ja. Dat, is, uh, dat is een neve. Ja. Maar dat je maar is feitelijk zei dat ze daar ook in uh, tegen in de keuken een nef tegen zeggen, hè? Dat is bij mannen een afwasbak of een wasbak, hè? Ja. Of een speelbak, ja, dat kun je daar ook tegen zeggen, hè? Ja. Maar een neve, dat staat feitelijk in de badkamer. En een lavabo, hè? dat staat feitelijk op een slaapkamer, daar is, is gewoonlijk like, kamer van lijven genoeg gemokt, daar is met twee durkers nog ten beide kant een schijf of twee nog ten binnenkant Ik klap van model van vroeger ja, ja, ja. en daar stond boven eh, een, een, een spiegel op het ja. dat was bij ons een op. dat was een soort spiegelpalais. ja ja, ja maar, uh, ik klap van uh, vroeger jaren lode. ik klap me niet, niet meer van, nee, nee, nee, van nee. de meubel daarna van, Monitor, hè. Nee, nee. en uh, dat was een, een slaapkamer, daar stond uit een bedden. Ja. Een kleurgas, twee nachttafels en een lavabol ze zijn. Hè? Ja. Dat was, uh, was uh, een lavabol. Maar wat je een neveu, dat staat feitelijk meest in de badkamer. Maar een is wel Frans woord. Tuurlijk. En uh, daar werd gemakkelijk hè, als ik uh, Ze zeggen, uh, ik heb daar af aan de de gestoken, de gemaakt, een in de lavabo te wijk gestoken. Als ik had een hele veilige om te knikken of zo, een gaat stopseling, waar een water erover hè, En dat staat er wat te wijk. Ja. Dat is de lavabol. Dat overdoet het loon, wie je ja. dat hadden? Feitelijk, ik, ja, ik kan daar feitelijk zoveel niet op antwoorden. Ja, ik heb ik hem daaruit het goed. maar... Je dat toch goed? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar weet je wat er vroeger in Nesgeren bestond, hè, Lode? Als ja. er over goed aan het waren, hè? Eh, ik weet niet of dat er in Nes, in vroeger jaren ook was, daar kwamen ze, eh, waar dat eh, het lijk was, hè? Ja. Daar kwamen ze een eh, kruis aan de deur zetten, hè? Ja. Tot zolang dat de begrijpen is duin, hè? Ja, een stroekruis. ja. Ja, ja daar heb ik gezegd. In Asbeek kan ik ook niet zeggen dat dat geweest werd. Maar in Nischen, daar was dat wel het ding. Hè. Dat kwam daar kwamen ze zitten. En daar werden de klokken al ooit s'avonds. Ja. Dat was van een zeker uur dat ze dan loon. En van trots Noen, zo'n twaalf uur was dat ook. Hè. Ja. Dat ze loon. Ja. Uh, wat heb ik nou nog opgeschreven? Ik van een Ja, de no, no, yeah. ja. Uh, als er nou even een grote ijshaven is, he, Lode. en uh, daar zijn verschillende kinderen, he. en Dutschen, uh, uh, en Dutschen en uh, is gewoonlijk masken, uh, daar de helpt de moeder aan mee, he. en daar werd gemakkelijk gezegd, he. het is wel dat ik klaar neem, want dat is al een goede ophulp. Een goede zeker. Ja, ja. daar zie je dat al, al goed mee helpt. en dat je ja. niet van, uh, van uh, een leer gast ook, dat uh, goed alles uitpakt, dat is, dat is een goede, dat is een ophulp. He. Dat is... Ja. Goed, daar heb ik iets aan, dat is uh, een ja. wensdag gedaan, hè? Precies. Ja, daar steken we al gemakkelijk een hand toe, we kunnen gemakkelijk ja. mee, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. En dat van iemand zijn er waard uit te zeggen? Ja. Ik heb hem dan dan een goed op zijn plotje zitten. Joh. ja. Ja, zijn, ja, dat is. Op zijn plotje. Of, ja. ik, o, o, of ik, uh, ik heb dan, dan een en saas heb ik eens rest en saus meegegeven naar wat ook gezegd, hè? Ja. Nou, is nog niet uit de stil van, dat spikspin, hè. Ja, heel? Uh, Pitchpine, hoe noemde gaat dat? Spikspin. spikspin. Spikspin. Ja, maar dan, is ik weet niet of dan... Na, nou, uh, ze hebben daar een keer... Daar is een arts uit hè. Ja. En uh, ze hebben daar een keer een hoeveelheid te veel, feitelijk. Als de bomen allemaal rijp waren, gezegd hè. Ja. Ze hebben de bomen allemaal een keer geveld, hè, afgekapt en... Uh, ja, en verkocht en verbrand ook. Ja. Maar na nou zitten ze in een uh, verkutte spikspin. Ja. Uh, de Allee, ze er van er die je deal uitgeplant Maar ik weet niet of dat zal goed zijn En uh, na nou is dan een spikspin feitelijk onbetaalbaar hè? Ah ja? Ja, nou kunnen ze dat juist nog krijgen Ik weet niet, vroeger werden uh, zijn dit, ze je tegen Seirnaad ook, he Lode Seirnaad ja De, de, de seiren werden ermee Vroeger werden de seren allemaal naad, hè Ja Dat was allemaal spikspin En uh, vroeger de boten Ja Dat was ook allemaal naad, hè dat ja. was allemaal spikspin, dat we nog uitleggen, waarvoor? Ja, ja, ja, dat is dan mijn geiten uh, spikspin, dat is een olie-uizend aap, Dat is olie, hè. Ja. En uh, dat is de dat ze ervan de boer te maken en dat ze de seren maken. Waarom? Omdat dat niet gemaakt. dat werd voortlijk niet rot spikspin. Ja, ja, afstoten Ja, ja, dat is, uh, dat trek je water op. Ja. Want uh, vroeger, als dat al een moment dat was dat ze die bomen zo gekapt hebben, hè, dan mochten ze veel ramen ook in spikspin. Ja. Dat was Floms' model als ze er toen zijn. Ja. En uh, dat roken ook niet hè, daar stond er van nog hè, want er, ik heb er hier van nog tweeën staan. Dat werd, maar dat kun je wel, Louis Catoir zou dat misschien beter weten, dan moesten in tijd als ze daar geschilderd werden, daar heeft geen verf op hè. Ah ja. Nee, daar ja, moest, moest iets opzetten, maar ik kan hem meer zeggen wat dat vijfelijk ja, was. Dat zal wie wel weten. Dat dat moest opgezet ja, worden, dat zogezegd een... de hele min of meer wegging, en dan kostte dat verven, hè. Dus dat was een moeilijk te bewerken. Ja, ja, uh, ja, dat was wel een, go een goed bewerkend aardsoort, maar moeilijk, moeilijk overschilderbaar, hè. Ja omdat er uh, olie hechtig was, hè. Ja, maar toch ook nog zo wat sap uit, hè. Ja, ja, ja, ja. En uh, dat was zoek zo, uh, lekker zo op de kesselijst, dat patatje van, van de ziekenhuizen. Ja, ja. van zap. de... Alleen, we kunnen het dan zeggen, precies van de uit kwam zo, hè. Ja. Weet je wat dat ook, Veiling, ook weer luidde vroeger? Nee. nee? Uh, wij? hebben de de van Leyen nog twee bibliotheekkassen gemokt. Dat was in, ik maak gedacht, zo rond 8 à 49 was dat. He. Ja. Dat, wouden, dat was ik bij Frans van der Toen die bibliotheekkassen wel mochten, maar dat was bij de broeders wel. En dat was ook in Spikspin? Ja, dat was ook in Spikspin, ja. ja, ja. Dat ik geloof wel dat dat Spikspin was, dat de broeders te toen zelf geleverd hadden. He. Zo kunnen. Maar nou kunnen je wel zogezegd, de broer ervan krijgen. He. En dan is? Kildrit. Kildriet, kildriet ja. Dat is ook een soort spikspin. Maar dat is niet, dat is zogezegd, de ollen, en dat hè. Ja. Dat is niet, dat, de, de, ja, de ole zijn je vetien of dan erbij bezig, maar dat is de breurde van dat is kildriet. Kildriet. Ja. Oh. En dan heb er nog een broer van, waar dat vroeger de binnendeuren allemaal gemak werden. Dat was ook zogezegd een soort spikspin, waar dat de ole Min of meer volledig uitgetrokken was en dat was de Oregon. Oregon. Oregon, ja. ja eh, ik weet nog goed, eh, in tijd dat ze de kliniek gemokt hebben, ja. eh, de binnendeuren, dat we, dat we, de, la, ja, de, de deuren van de kamers, hè, ja. daar waren allemaal met in schoom, en vlammen en loden. Ja, dat is en wij, dat was, dat was van de schoentje Oregon dat er uitgezocht werd. Hè. Ja, ja. Ja, ja. Dat was Oregon dat ze dat doen. Ja, ja, ja, ja. Voilà. Bima. Ik had dat ik al iets geholpen. Ja, ja, absoluut jongen, ja, absoluut. Jong, absoluut. absoluut. Bedankt, Dolf. Dolf, salu. We moeten dan een stiedeman voor hem om dat te weten. Hallo. Ja, de dag Lod. Dag Paula. Hola. Je ja, hem de zeg. Is nogal liet, jong. is bekant verkleed ja. van alles op te <laughs> Oh, ja. zo'n buiten. Je ja, moet wel in mijn oog kan moeten schrijven, zei Paula. Ja. Ja, ja. Oh, oei, oei, oei. Gelukkig dat ik niet mijn werkjes gevonden heb. man. Ja. Kant. Want dan had ik hier gezeten. Want of dat weet, vandaan dat zo talla Zeg hoe dat wel, hè? Ja, hoort dat hè? Ja, ja. Hier nee, nou. denk ik niks van. Kijk je dat daar spiekspie niet? Nee. Ha. Nee, nee. Daar moet nooit niks van hoor. Ja, ja ik hoor altijd van, van van van oek en, en van kesselijk klappen ja. maar van spikspin en me niet Nee, doorlof wordt dat voldoende bezig ah ja spikspin we ja. deuren we deuren ah ja ja maar ja, ja. dat dieren zijn nog een paar goed of was er een meer nee nee nee ja wat is de grafion, zei wil, uh, van ik er grafijan zeg, Paula? Van verbij, ik zou er een kiekenvlies van kruiden. Ah oh, ja, dat is ja, zo. Kiekenvlies, dat is van, dat is van, uh, als je schrik krijgt of. Uh... Van, ja, nu en dat je zo stumstoot. Allee is dat al min zo ziek, hè? Verbe oh, hè je krijgt krijgen kiekenvlies van. Maar yeah. van zo nu is dat je maar vertelt. Ja. Yeah. Eh? En je zet er maar doen van omval. Ja? Yeah. Ik zou er de zesjes van krijgen. Ja. Yeah. Maar zo doe je staan. Yeah. Ja. En dan uh, schoonokus, schoonokus wagen, Ja. En schoenenkens afblijven. Ja. En laat dat potte met schoenenkens gedekt. Ja, ja, ja. Eet dat met schoonokus op. Ja. En gewoon nou allemaal met schoonokus slapen. Ook al. Ja, dat zeggen ze en... toch niet altijd tegen kinderen, hè, want... Uh, nee, hoor. Af of dat potteken met schoonokus toe. Het is gedaan. Af dat potte met schoonokus ja. toe, dat zeggen ze niet tegen kinderen. Het nee. is ja. dus ingedaan met kussen en lekker. Kon ik... Schoenenkens naar mijn bedden. Gond ik kon schoenkens slapen. Properkens, schoenkens. Schoenkens, ja. ja. Dan werd dikke dik gezegd. Ja, schoenukes. ja, ja. Nog gond ik, nu kon ik schoenkens van de deur, het is al laat genoeg. Ja, ja, ja. En dan uh, een ophulp, ja, iemand uit de museum hè, Iemand baaspringen. Dan dat dat doet, als is een ophulp. Dat is een ophulp, op iemand baaspringen. Ja. Uh, kom, zal ik iets aan wat ze gaan doen? doen. Die al zoveel werk zal ik aan wassen voor jou doe, komen ermee. Zo, een hand toesteken. Ja. Ja. En dan dat helpen opstaan. Ik heb hem daar amins opgeropt, hè? De mins oprapen? Ja, ik heb hem daar amins Ja. Of ik heb hem daar recht gezet? Ja, dat zeggen ze ook. En dat ik hem daar recht gezet, Recht zitten, ja? Ja. Eerlijk <lacht> is toch op zijn knieën gevallen. Ik ga hem naar recht zitten. Ja. Ja, ja, ja, ja, klopt. En dan uh, van zijn kuren zijn er Daal Veul gezet. Ja. Ik heb hem dan ook als weer in zijn noveen. Ah ja? In zijn oveen, ja. ja. Als je met geen tang aan te pakken. Oei oei. Of hij weer zijn strepen. Zijn streelen met zijn strepen zijn gezoek, Ja? En dan van die klokkenloon, en wel ja. dat heb ik in Mullen ook altijd gehoord. Als ah, de ze vrouw was, begon ze met de klaanklok. En als het een man was, begon ze met de grote klok. Toch? Ja, ja. En wanneer deden ze dat, Paula? Was de bepoelduren? Uh, dat waren bepoelduren, dat was smergis. Ik geloof dat, dat als ze voor de mis ze loonen niet voor de mis. En dan deden ze de doodsklokken. En dan was 12 dus uur, het duur dus, hè, en dan terug. En s'avonds was dat om zes uur in de winter en om zeven uur, als ik het goed vind in de zomer. De zomer was dat later. Ja. Als het nog kleiner was, dus, hè. Uh, ja. Dat werd drie keer uh, uh, geloet. En hierna in Walfergoem, ik geloof dat ze eerst in Angelus kloppen en dat ze dan... En dan uh, daarachter, hè. Ja, dan dan daarachter de doodsklok doen. Ja. Want ik hoor dat die goed van mij, Ja. Ik... Zeg je, je dan ook uh, over doodloon? Nee, Toen... van doen door. Voor de doen, hè? Voor de ja. doen. Ze zijn een doen aan het loon. Ze hebben een doen aan het loon, ja. Ja, wie zou dat al zijn, hè? Ja, ja, ja, ja. Ooit oh, is een vraag. Ze zijn met de klaan begost. Het is een vraag, mins. En dat is nog altijd zo in Waltergum. Ja, ja, ja, hebben ja, we nog altijd drie keer geloofd. Maar niet, maar niet de klanklokken en de grote voor vrouwen en mannen? Bij ik pas, hij is niet zoveel veel verschil. Ik heb daar nog niet op gelusterd. Die. Ik weet niet dat dat nog zo is. Nee. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Want hij zijn dan niet zo'n zwaar klokken. Hè. Nee. Dat turken zou geen zwaar klokken verdragen. Nee, dat is juist. Dat is maar, uh, maar klankklokken, ja. Dat zijn maar klanklokken twee, en daar kunnen dan zo niet... Uh, twee. Twee, ja. Uh, Hierdoor heeft hij een bar gegaan, hè. Twee klokjes. Ja. Ja. Dan zeggen ze het ook, ze dus is een doen aan het loon, of dat is een doen Ja, ja, dat is weer dat is een, een doon. is een doel. Of dat is weer een doel. Ja, wie, wie He, zou daarna doen? Maar begrijpen of, of ze zijn weer al aan het loon. Wie zou daarna Wie doet, zou dat zijn. Nou weer zijn. Ja. He, dus, uh... Maar de wending overdoet loon kinderen niet? Nee, nee. Veen een nee. doel nee. loon. Ja, ja. ja, ja. Doel. Dus een doon, ze hebben een aan ja. het loon. Ja, ja. Zeker en vast, Paula. Voila, jullie hebben ja. bevestigd gektaden. En ik heb nou nog geen sport van al dat ik hier zijn hè. Is het waar? Nee, ik heb geen toet op mijn grote sport. En ik heb sport dat afgelopen is. Is het waar? Ja. Alleen, ja. wat lukte. Sportig genoeg. Ja. <laughs> Sportig genoeg is het weer al verbaar. Ja. <laughs> en in jaren niet gezien, hè? Maar zien alle keer, lijf er dan nog. Ja. ja. Maar ja, ja. Van, ja, ja. waar we ja. er gewoon Maar ga komt er gewoon nog ver, goed veel. Ja. Nee, dat is ook zo, dat is te zien wie dat gaat in juist... Uh... Ja, daar lijfde ik nog, daar ben je nog veel gezegd. Le ben je nou een andere keer lijfde ik nog. Ja. Hey. Of ik pas dat dood wordt. Ja. Ja, ja alleen ik had toch nog geen doodsbrief gehad. Ja. En hey, mee had de man 12, dat het mm -hmm. nog steeds mm -hmm. geweest. Zijn. Ja. En uh, dat zijn mijn artikel niet, dat zijn mijn affaires niet. Dat gaan we al zo En Dat is dat iets, is uh, nee, daar ben ik zo niet mee bezig. Mm -hmm. Ik doe een andere zaken. Ja, yeah. dat zijn een artikel niet. Nee. Nee, dat is mijn affaire, is zo niet. Ja. Ik heb allemaal zaken te doen. Prima. Ik heb allemaal katten te geven. de katten te Ja. Goed, Paula. Nee, dat is voor vandaag. Gepast er nog een ik over na. He. Ja, ja, zeker. Tot ja, nog want te Het serieus een Tot nogste ik... te wijken. Oké. Okay. Dag, Paula. Voor de zondag... Bedankt, Dag. Hallo. Ja, ja, het is het Ja, mevrouw Jans. Ja, Mevrouw Jans. Had je een burrenbank gehad en een afwaskasoel? Een ah, afwaskasoel, ja. Ja, en een ja, de Burbank. De hè. ja. Afwaskassoel. Ja. En waar dat stond was dat? Hè? een groot met twee uur nog, want daar ga je water in goud. te begin af te wassen of zo, hè. Ja. Dat was fijn, dat dat afwasbakken won. Ja. Zo ver, uh, verlak gespoekeld, gewoonlijk, hè. Ja. Ja. Uh, en dan, nee, het lot niet uitdagen, hè. Ja. Uh, met ons hier zijn oor niet trekken. Ja, ja, en ja. En niet maken, ja. Ja. En je moet er niet op proeven, het komt vanzelf eens wel. Ja. En dan iemand helpen op te stonen, de kinderen vallen, kom al ik zal haar opropen. Als dus je ziet dat het niet een eigen man is, moet dat dan eigenlijk blijven, hè. Ja. ja. Dan opruipen ze het hoek van uh, mensen, ja. nee, dus ik heb een opgeropt. Ja, ja. Van iemand die gevallen is. Ja, ja, ja. ja. ja. En een van die van die destelen, ah, destelijk, ah, destelijk, destelijk teken en destelijk weken. Ja. Dit trekken is destel te lekken. We willen je dat dan nog even zeggen. De <laughs> steken. steken is destel te Ja. Destel en trekken is destel te nekken. De hebben van tijd getrokken hè, mevrouw. Jan. Ja, die hebben er toen mee, hè? Met, met want, vorken, wat als ze met steken streken, daar hebben we zijn hun landen, want dat stak, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja en dan zijn ja, ze wel voorrokken ja. bij de vrouw Ja. De ja, dat stekte zijn drukste of wat stijvigste. Want als je een destel buiten de kop afstikt, dan kan aan de draad op een loodje. Ja, en zo'n de, vee zo in de ja zo schubbig zijn. Ja, de veu werd er zo ja. in noers getrokken. He. Maar ja. die schub, dat was dus geen avans. Uh, dat wil je niet mee, maar ja, trekken was een vrij vermoeiender werk. Nee, ja. ik kwam de noers niet mee duidelijk, daarop ja, mee bouwen. Dat trekken ja. dat moest je dan toch al doen als de grond goed nat was. Dat ja, dan ja, grond ja. Grond ja. Grond. ja, maar dat werd gewacht dat als de zo wat weg ja. was. Ja. Ja. En ja. dat nekken is natuurlijk knakken. Knakken, ja. ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Daar is onze attent op gemocht op die wending. Die steken en die kweken trouwens in mazel, maar die kent dat ook. En dat is stelen trekken en die nekken kunnen van look. Ah ja. Het is algemeen Brabants. Ah ja. Ja. Maar je bent niet een ombraak, want er werden geen distels meer gestoken. Alles oh, we werd ja. gespoten, we gespoten, gespoten. Alles werd gespoten, ja. ja. Met de gevolgen van de de die. Dus Jean-Patter, moest de vuur rondgaan, ja. hè? Ja, ja, ja. Je ja, ja. moet dat distel, hè, je gaat ja. afmoeren. Ja, ja, ja. ja dat ze in hun zee kwamen, hè. In zot stonden de vuur voor je strafboeren, hè. Die vliegen verboets, vliegen ja. hè. Ja, maar dat moe was ook geen avans, hè, Julien. Nee nee. Nee, nee, nee. Maar ja, het gezicht was gered, hè. Het gezicht was gered, ja, ja, ja, ja, ja. En niemand zou uh, kort en goed zijn waarheid geven, niemand zal wat geven. Ja. Ik heb een keer goed wat geven. Ja. En uh, verluisterend, uh, storend luistervinken. Ja. Als hij zei ik zaken liever dieven om aan klinken en slustervinken. Ja, ah. ja, ja. Dat weet ik. Ik heb dat ook gehoord. Ja. Ik heb liever dieven aan mijn klink. Om aan klinken als lustervinken. Hey, en slustervinken. Aha. En klaampot naar mijn groeituren, hè? Hey. Ho, Hoe kan. En uh, de ene van, a, van de loon door over de doet. Waar je zeggen van ooit zo, het is van een doen ontloon. Ja. Maar hier in de geburen zeggen ze, het is over de doet ontloon. Toch? Hey, ja? Over de doet ontloon. Over de doet ontloon, ja. En dat zeggen ze in Wam Ja, ja, ja, ja. En uh, van is van een doen ontloon. Ja, dat zeggen we ja, ja. ja. Eh. Maar dus, moet verschil zijn tussen man en vrouw. Maar Elon ze, van het moment dat de pasteur weet dat er, dat er, dat er, dat er een overeenkomst is wat van de of is, werd dat direct gelot Dat was zo. Maar ze zijn al een poes bezig en gezegd, oei, het is ontloon, ja, je gelijk dat niet zo direct op. In uh, het begin niet goed, ja. Ja, ja, ja, ja. Misschien doen ze het ook niet meer. Ja, ik, ja ze is er zo automatisch ingesteld is voor het loon, ik zou dat ja, kunnen nog vragen wat het het verschil is, maar dat, dat weet ik. Wil je er nog een keer aan vragen? Ja, ja. De, ja, ja de ik het kan dus nog... misschien klein dat het dat nog gebeurt. Ja. Mm -hmm. En dit nog iets van verleden kinderen die, die nog baas doet, zo gelijk van botsen doen en vlak om doen. Ja. Uh, voor een dag en dag. Ja. Smergens vroeg, ja. Ja, smergens vroeg, dan is die gepasseerd dan moet vanuit, dag en daal, op gang zijn. en nee, En als een dag opkomt. Ja. Uh, en ja, tussen licht en donker ja. uh, en bevallen vallen wat. het. Bevallen, bevallen we voor ja. Ja, ja, ja. En een noemelijk. Ja. Een noemelijk eh, kennen we naar zo dus Ja. Een, ogen, een ogenblik. Een ogenblik, ja. ja. Een ogenblikje, hè. Ja, ja, ja. Een noemelijk. Een wachten noemelijk. noemelijk. wachten noemelijk. Ja. Dat ja. een... Ja. Ja. Ja. Eh, uh, ouderwoord, hè? noemen ja, we. Nou, de jongens zeggen, zeggen kennen niet, dat. Zeker ik dat niet meer. ouwe ja. ja, dat werd nog een door mensen hebben dat nog. Een oomelijk. Oomelijk. Ja, als ja. er iemand op duis wacht een noemelijk. Ik zal dat gewoon holen als ja, ja, ja. En, en even rap-rap, hè? Hey, op een slag en noemkeer. Ja, een slag in weer licht. Ah ja, ja, een slag en noemkeer je wel ja. Of op een parlaflink. Ja, ja. En uh, over dat een taartje, daar pakt er ze een vrij en dan eten ze aan taartje van doen ja, van doen ja. ja ja en alles op zijn taartje hmm, ja. en de rest aan taartje gaat ze de rest aan tafel ja. gaat ja ja als het uh, verversleten is bijvoorbeeld of ja of iets <coughs> heel lang gedroogd eten ja. ik heb ze een keer dan de rest aan taartje gaat ja ja zijn ja. ja. dus ja, ja, taartje aan ja, ja, gaat dat is tegen in het taartje. ja dat is juist <laughs> gedaan uh, Jans, bedankt. En, uh, ja. denk ik denk nog een keer over onze opgave na. Hè. Bedankt, en uh, goeie zondag. Uh, nog iemand, hallo. Ja, dag Lode. Dag Albert. Dag Julien. Albeer, goeiedag. Uh, zeg Lode, ik heb geen dat opgegeven hebt, vandaag in ik heb hier maar de les meegepakt, dus dat, dat ik zelf van de heb ik niet Zeg, over dat is maar een artikel niet. Ja. Dat is dus, uh, dat is niet de normale waarde waar dat ik dus verkoop. Dat is niet de normale handelswaarde waar dat ik mee werk. Par exemple, ah, ja. Ik ga zo ja. Nou, uh, in een nummerwinkel binnen gaan en zeggen, nee, ga een ondergoed toe ook. Nee, dat is maar een artikel niet. Juist. Ja, ik ja, ik ja. verkoop alleen dus maar... Hemden. Ja. He, dus mijn artikel, artikel, handelswaar. Ja. Ik doe dan hier of gelijk als je bij een bakker zou vragen. of in café gaan er wel een kepernagel, Nee, he. dat is. <laughs> of op een dat mijn precisen. artikel niet. Ja, ja, dat is juist. <laughs> Daar komt zeker de uitdrukking van. He. Ja. Maar dan in, in andere betekenissen. Uh, dat is mijn artikel, mijn specialiteit niet. Ja, mijn... wil je ja. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeer zeker. En dan uh, een keer goed zeggen, dacht zeggen. Ja. Je dan een keer goed zeggen. Een keer goed geven. Ja. Ik heb het hem dan een keer goed gegeven of ik heb het een keer goed gehad en maar dan een keer goed ja En ik heb hem dan een keer boet en blauw maken dat je zei. Boet en blauw, ja. En zijn zaligheid gegeven. Ja, zeg. Boet en blauw zijn een keer goed, zijn hè. gegeven. En dan, dat, over dat hè, koer, dat je daar wat bezig wordt, gelijk als Dolf dat uitleidt, is dat volgens mij persoonlijk volledig. Want Ik ben niet akkoord met geen Namoristheid. Dat Evijken in de wc, hè? Ja. Dat is een lafmijken. Een laf dan nog? Een lafmeiken. Dat heb ik altijd geweten. En wat is dat als ze dan vragen, wat is dat een lafmijken? Ah, willen we zo'n klan envierken? Ah ja, ja, ja, ja. Want Evier. Dat is voortdurend ontstaan vanaf het stadswater ontstaan is en binnengekomen is, hè. Ja. Gelijk als Dolf dat staat dus, dus uh, dan bak op twee aizers of op een steun, dat is dus voor het stadswater, gelijk als dat binnenkomt, voor dat te verstoppen, hè. Ja. En een lavabo dat was dus gewoon het meubel, hè. Ja. Gelijk als Dolf zei, ja. dus, met, de, de met, met de twee en met de Just. schrijven. En dus met de koemen daarop, hè. De koemen en de, de pozzelijnen kennen, Ja, ja. En poembak, ja, poembak dat was vroeger wat je, dus met de boven. Ja. dat is nou wel veralgemeeniseerd natuurlijk, dan ook de poembak, ja. maar poembak dat was, uh, dus wat kost met pompen hè, dus. Uh. Ja. Maar dan nevier, dat is van als dat zwijter gekomen is, dat is een Aha. Uh -huh. En kan in de wc, dat is al afmaken. Als ah, zie, al afmaken. Al afmaken, niet goed. Nee. Eh? Ja, bijan, dat was, nee, ja. Ja, ja. Ja, al afmaken. Voor welke tijd dat komt, maken dat weet ik niet. Het <ruch> zal van Toits komen. Ja, ja, ja. Ja, maar ja. Pas op, hè. Uh, ze vragen de mannen van Toits, hun gedachten, en komen in allemaal. Of ze vragen hoe de gooien dat, en die brengen dat allemaal. Hè. Dat zal wel. Uh... En dan een ophulp. Een ophulp Ik vind dat dat even goed een persoon is, of een middel, of een gebruiksvoorwerp, hè. Ja. ja als je met klaan breekt, kruis ik in ieder geval bezig en. Dus jij komt daar verbouwd dan zei het, Maar jongens, zoek Lambreco als je geen een keer maar groet halen, Dat is ook een ophulp hè? Ja, ook Dus de persoon dat het geeft is een ophulp, maar het gebruiksvoorwerp is ook een ophulp hè? Ja. En het middels, hè? Voilà. Bedankt albei Ja. En groet u, merkte me daar. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen Herman. Ja, ze hebben natuurlijk al een heel diel gras voor mijn groeten weg. Dat zal wel. <laughs> maar Daar blijft nog wat over. Er blijft nog wat over. hier en nog, wat nog wat duurt? Nog wat duurt, ja. <laughs> nou, speciaal lekker bewaarder, ja, de kinderen en dingen. Die Dijmen een Ja. Ja. Die een orenchance. Voor de heb ik gezet een redder in nood, maar inderdaad kan ook een voorwerp zijn. Hè? Gelukkig, ja, ja. Albei, dat Zeker. Een gevallen kind opgeropt, tak opgeschreven. Ja. en Dan op de been opkrikken, opkrieken, op, opgekrikt. Op de been opkrikken, recht helpen en ja. recht verzetten. Ja. Die gril, boze bui. Ja. Zijn moedstaar schief. Ja. En dan niet van Julien zijn boezemmen. man. zijn boezemmen. Zijn boezemmen. Ja. Een vieze boezem. Ja. Of een vieze lijm, dat weet ik ook gezegd. Een lijm? Het is een goede lijm, ah. of is een slechte lijm. Ah, in tasses, ja. ja. Ja, een goede lijm, dan word dat wordt je naar groeien. Dat is bekend eigenlijk. ABN, een slechte, ja. een luime, een slechte lijm. Ja. Het ja. zijn strielen het zijn strijelen ja. natuurlijk, zo'n eigen Ja, zijn... <kly> ja is te steken, dat brengt niks op. Het is al buiten aan de galg. En dan wat dan mevrouw Jans gezegd heeft, die, die spreuk daar. He. Ja. Ken je die ook, uh, Herman? Ja, wel, ik heb ze gisterenavond gehoord. Ja? Van Lise 3. Aha. Van Lise 3, dat was mamoe. <laughs> ja. Dat was ook steken is distelkweker. Ja. In zijn waarheid zeggen, iemand. Zijn zaligheid geven, natuurlijk. Ja. En een keer goed overgaan. Op zijn noebel geven. Op zijn noebel geven, ja, inderdaad. Zijn hem een speculatie man. Ah, de speculaser man. De speculaser ja. man. Ja, man. Of speculaser man. He. Ja. man, nee. Ja. In zaken soms veel zijn. Ja, speculatief. Spiekeluis. Spiekeluis. Spiekeluis. spiekeluis. Maar dat nou, speculaser man, dat was toch bekost. He. Ja, ja, ja, ja. Zo ja, ja. dus zit niet klaar was ook de speculaser man, he. Ja, ja, ja, zeker. Ja. ja. ja. ja. We zijn er mooi op. Die storende luistervinkende kinderen daar. Ja. Goed, dan ga weg, en moeder, ga dan weg, aan moeder, oh, ga dan naar huis, en moeder heeft visjes gebakken. Dat zijn mijn vader veel. Op te sturen, ja. Ja, maar ik heb het ook in de al gehoord, en dus... Uh, aan moeder en visjes gebakken? Aan moeder en gebakken. Je vindt dat bij de dieren ook. Ja? Ja, en, maar ik heb het gisteren ook, van de week ook nog gezegd, en uh, een asseneer bevestigde dat ook. Aha. Zie? Hmm. Si. Goed spelen, of goed naar huis, aan moeder en visjes gebakken. Ja, ja, dat heb je gezegd, jongens. Dat heb gezegd. Of gedaan, goed spelen, gedaan. Ja. Goed spelen ja uh, wandelen sturen we daar goed goed poetspelen ja in verband met dat speksel dat dat je ge, gezet, het lood dat speksel ja die speksel ja. ja en we ik dan spekse maken gevonden ook ah ja spekse maken speksel maken inspectie hè mijn spekse gaan doen ja ja, ja, ja. ja speksel speksel ik doen. controle hè. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. zal mijn ja. een keer gaan doen ja moet ja. ja. ik zien hoe dat zit spekse doen ja Gedaan. Dat is Pixel. Uh, herinner je dat dat vroeger in de volksgeneeskunde Ja, hoe ja, ja. Ja. ja. Kom, ik zal er gaan nezenken aan doen. Ja. Nezenken bij de kinderen, hè. bij de wonden genezen. Ja, ja, ja, was piksel, oh, ja, dat was Pixel. En als het, uh, ze bij het plek kunnen op haar gezicht of sturen, dan wil je ja. dat ook met Pixel weggevraagd. Tuurlijk. Ja, ja. De, ja. De, de moeder deed dat, hè? Ja. Daaraan genezen genezende kracht. Ja. denkbaar, hè? Dus in de kinderen direct uit met schrijven. Ja. Nezenken en doen, ja. genezen. Heb je er nog iets Herman, uh, nee, Rond? Ja, eigenlijk nee. Nee. We zullen de post pakken, maar ja, dat hebben we al gehad. Dat ja. zal er kunnen we doen, We zal de post pakken. Ja. Ze dan zullen met er een voor meer aan. Ja. Ja. En dan het woord aanlangen. Dat heb ik nog gehoord heb van de week. Lange aanlangen, aanlangen, ja. ja. Ze zijn dan nog een jaar lang of dagenlang geweest. Dus aanklampen? Aanklampen, uh, ja. Dus overvallen eigenlijk. Overvallen, ja. Ja. Een vrouw daarin, donker naar Rijs, gaat ze gewoon aan lang aan. Of kinderen ook, okay. hè? Overvallen, ja, aan. Dag Vans. Dag Lode, dag... Uh... Dag Bram. Oh, Julia, Julia, Julia. jongen. Uh, uh. Zeg, dat luiden voor een uh. overledene, ja. dat is inderdaad overdoordlomen. Tot. En dat eens vroeger in Kattervijrend, uh, als er iemand stierf in Kattervijrend of in Tallinn, dan loon ze in... Kruisbergen. Kruisbergen. Ja. Ja. En dat was overdoord loon. Toch? Ja, ja absoluut. Mokken ze ook een verschil tussen een vrouw en een man, eh, Frans? Dat zou ik nog niet kunnen zeggen, dat moet ik nog een keer vragen. Vraag dan een keer. Dat zou interessant zijn om dat te weten. En iemand kut en goed zijn waarheid zeggen, dat is Uit hem een keer goed hè. Ja. Ik heb met hem de ah, maar van dat speeldingen. Hè. Dat speelgoed speeldingen. Ja. Speeldingen. Hè. speeldingen? hè. Ja. Maar welke gebruiken dat vroeger morist is. Ja. Als er wel een fijn mocht. Als je in compagnie zit en je ziet een vrouw, een schoon vrouw, passeert en je beziet en je ziet een andere kamerad uit een minuut, dat is geen speeldingen voor, uh, ja. uh, ja, ja, uh, ja, voor jou. ja. Ja, ja, dat werd in als gebruikt, ik geloof maar. Ja, dat is geen speeldingen voor ja. Dat is geen speeldingen voor jou, ja. <laughs> ja. Met mij me valt dat natuurlijk niet veel, maar ik heb nee. het man dat dat doet. Ja, ja. <laughs> En uh, iemand dat zijn net, nou, dan is met zijn linkerbeen opgestaan, ja. ja, uit zijn berg. Is en dan wel. is het voor hem als een kater, he. <coughs> ja, ja. Best, he. als een kater op. een, kon een Je kunt er geen klop mee doen vandaag, want ja. hij verdomme zijn lood. hij is als een kater. Ja. En iemand dat er goed gezondheid zit, dan zit op een goeie wa. He. Als ah, ja, het ja, klein ja, is dat ja, je iemand ja. gezien ja, ja. hebt. Zit op een goeie wa, zeg al zeker. Ja, dat zit op een goeie wa. Daar Daarmee willen ze zeggen, dat we goed gezoanjeerd, he. Ja. Dat is het wel, waar we je ja, nog andere dingen zo op een goeie waan zit, ja. maar dat is met een andere betekenis. Bijvoorbeeld, ja, ja, ja. zijn soep goed uitgeschript dan, net. zijn soep goed Ja. daar zit op een goeie waar. Ja. Maar zijn soep goed uitschrippen is nog iets anders dan ja. op een goeie waar. zitten. Ja, ja, ja, ja. Eén dat op een goeie waar zit, dan heeft hem daar goed binnengedroogd. hè. Ja. Uh, ja. Maar voor dat op een goeie waar zit, moet daar binnen zijn, he. Ja. Dat is het, hè. He. Ah ja, want geen dat Albert daar dat Lafman, uh, daar heb ik ook al gehoord, hè. Ja? Uh, laf, ja, en weet je van wat dat komt? Dat is toch simpel, dat komt van het Frans, hè. Laf, laf, laf komt man. van lavé. En meiken komt van handen. Uh, ja. Laf myken. Dat is meer brussels, Dat Dat is al benen. Nou Ja, laf okay. komt van lavé. Se lavé. Se laver les la mains. En van daar komt er, hè. Ja, zes dat. En we nog één minuut. Ja, ja, ja we mogen een minuut. Zeg, je hebt het ik vertelde, hè, Julia, van vandaan, ding, van wasbak, ja, oh, zo wel zo was het een keer ook naar naskenij. En het is ook echt gebeurd. Hè. En daar ging zijn eerste keer op reis. Ja? ja? Naar Duitsland. En hij sleep in een schoonkamerzaan. Maar weet je wat dat was, jongens, Daar zitten ze in een pisang nog. Zo. Want ik heb nogal moeten rekken verder aan te geraken. Ja, <laughs> dat doe maar met <een> mijn <laughs> En dat is echt gebeurd, hè, geloof me. ik. Maar ik kan ook niet zeggen wie nee, dat nee, was. Nee, nee, nee. Maar dat is dus, echt ja. gebeurd. Ja. Dat mensen bang dat een pissang was. <laughs> <laughs> Goed Frans. <laughs> ik zal hè. Bedankt een goeie zondag hè. Hallo. Ja, het is Albert hier. Dag Albert. Ja. Ik heb naar me met gelust poembak naar en zo en de Favier ja. en de dat... ja, de lief van van Albert. Ja. Maar ja. wel eens in niet als in onze Een Pumbakskern ja. In de WC daar staat dat Pumbakskern ja, geen de Pumbak maar Pumbakskern ja ja. Ja ja. Mensen, Bedankt Leon. Ja, Loden. Die kind van de wijk een ik al We zijn met een keer gezocht naar vraagnemen. nemen. we? Dat bestaat in afstand. Wonen we? Ja. Dat is een afreikering. Dat was daar een afreikering. Een afreiking zeg. Ja, ja, ja. Ze wil breken. Dat is een afreiking. Ja, ja. Ik zal me hem niet afreiken. Dat wil zeggen, ja. ik zal hem aan Ja. Maar een keer... ja. Wij moeten toch nog zeggen dat we volgende zondag er niet zijn. Want dan is er een, de derde Brabantse dialectendag in Mechelen. En daar vertegenwoordigen wij dus West-Brabant en Assen. Dus we zijn er volgende week niet. We zijn weer bezig met de dialect, maar niet op de radio. Tot over 14 dagen bedankt voor de goede meewerking en het luisteren. En graag tot over 14 dagen. Tot binnen 14 dagen, ja.